Dit is Jeroen gemaakt met het NOS-journaal. CDA-leider Buma wil meedoen aan het premiersdebat debat... dat een Vandaag komende maandag houdt. In Nieuwsuur zei hij dat hij op basis van de peilingen... uitgenodigd zou moeten worden. En Vandaag heeft VVD-leider Rutte en PVV-leider Wilders... uitgenodigd voor een één-op-één debat... omdat die twee partijen op basis van de peilingen... waarschijnlijk de grootste worden. Op 5 april wordt in Brussel een topconferentie gehouden over Syrië. EU-buitenlandchef Mogherini zei bij de aankondiging dat het top moet gaan over manieren om Syrië en zijn buurlanden in de toekomst te steunen. Het wordt een vervolg van de donorconferentie in Londen van februari vorig jaar. Toen werd geld beloofd om scholen, onderdak en banen te creëren voor vluchtelingen. François Fillon blijft de Franse presidentskandidaat voor de rechtse partij Le Republique partijbestuur heeft na crisisberaad unaniem besloten met hem door te gaan. De partij roept Villon op het conservatieve kamp nu te verenigen. Villon ligt onder vuur omdat hij zijn vrouw jarenlang met belastinggeld zou hebben laten betalen... voor werkzaamheden die ze mogelijk niet heeft verricht. De inspectie voor de gezondheidszorg laat drie sterfgevallen onderzoeken in een instelling in Veendam. Die is onderdeel van zorggroep Meander. Nabestaanden spreken van tekortschietende zorg. De instellingen in Vindam kwamen in december in het nieuws nadat een bewoner een medebewoner dodelijk had, had mishandeld. Op een gala in Hilversum zijn voor de vierde keer de Buma Awards uitgereikt. DJ Afrojack kreeg samen met componist Giorgio Tuinvoort een award voor het nummer This One's For You. Dat liedje was in het buitenland de populairste Nederlandse productie. Ook de Amerikaanse zanger Matt Simons kreeg een award. Hij was in Nederland de populairste muzikant. Componist en tekstschrijver Hans van Hemert en oud DJ Frits Spits... kregen prijzen voor hun hele carrière. Het weer is overwegend droog en de graad op zes. In de nacht daalt de temperatuur tot rond de drie graden. Morgen veel bewolking met een kleine kans op een bui, maar de zon breekt vaker door dan vandaag. Het wordt vijf tot negen graden. Woensdag trekt het regen van west naar oost over het land. Ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Dit was het nos Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Ik ben van Petergem het laatste uur. En ik spreek vandaag met Willem Duin. En Willem Duin komt uit Haarlem. En uh, ben je geboren ook in Haarlem of een andere plaats? Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Oh, kijk ah, ja, aan. Ja, ja. Echt een Haarlemmer. echt een mogen we zeggen. Zeker, hè? zeker. En uh, ja, vertel eens even. Uh, je komt uit een gezin. Heb je nog uh, veel broers en zussen? Ik heb nog uh, één broer.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 Stond een, uh, een gedaante, een persoon, uh, uh, helemaal in het wit, een spierwit gewaad, met een, uh, met een rode sjerp om, met uh, lang golvend haar en, en uh, ringbaard, snor, zo ongeveer. Wat ik het nog, ja, want het is natuurlijk heel lang geleden al, het is dus 25 jaar geleden, maar eigenlijk uh, ja, ik zie ik het nog voor me als, uh, als de dag van gisteren. Uh, en ja, met zijn handpalmen zo uh, naar voren, uitgestrekt.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 En ik op dat moment zei, oh heer, vergeef mij voor alles wat ik in mijn leven verkeerd heb gedaan. Ja. Voor alles wat ik niet goed heb gedaan in uw ogen. Dus het is toch waar, u, bent, u bestaat echt, u bent er echt, weet je. Ja. Nou, en, en dat ging gepaard met een, met een hevige huilbui. Ontzettend gehuild over de dingen die ik in mijn verleden dus eigenlijk gedaan heb. Waar ik, ja, waar God niet blij mee was met die dingen.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 en uh, wij hebben daar dus uh, tien jaar trouw gediend maar uh, op een gegeven moment kwam daar een leer uh, waarvan wij uh, uh, toch zeiden van ja, dit, is, uh, dit is volgens ons en volgens de zoals wij dat uh, konden zien volgens de Bijbelse maatstaven uh, niet uit God en uh, dat heeft ons uh, doen besluiten om die gemeente te verlaten en om in, uh, in het centrum van Haarlem ook uh, dus zeg maar op een, een, een, een, een ja, samenkomsten te gaan beginnen, te gaan houden nou in het begin uh, waar, uh, ja, wij wisten niet of dit de wil van God was uh, dus zijn wij uh, om uh, bevestigingen gaan vragen aan God dat er een, uh, een werk om ons heen zou, uh, zou gaan uh, beginnen in de toekomst, zou gaan uh, ontstaan, maar uh, ja, ik wilde graag een bevestiging hebben en uh, er kwam uh, na een maandje of twee uh, of drie kwam er een bevestiging van een, uh, een zuster uit, een, uh, uit een, uh, een landelijke gebedsgroep waar ik uh, van deel uit maakte. En uh, uh, ik was s morgens vroeg om een uur of half zeven, zeven uur, had ik een gebed naar God opgezonden. En gevraagd: Heer God, uh, wilt u dat we hiermee doorgaan? We waren begonnen met, uh, met vier mensen. Mijn vrouw en ik en onze twee kinderen. Onze dochter zat nog in de, in de andere gemeente. En uh, ja goed, uh, dat, uh, dat, dat, dat antwoord kwam wel heel snel. Ik kreeg om uh, acht uur, half negen een telefoontje van een niets vermoedende zuster. Die, uh, die mij wel kende vanuit die gebe landelijke gebedsgroep. En die zei uh, tegen me, ja ze zegt Willem, ik, uh, ik bel je op, want ik moet je wat vertellen. Ze zegt ik heb een droom van je gekregen. Ik zei, ja joh, een droom.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 Uh, was ik haar nooit verteld en, uh, dus dat was voor ons echt wel een bevestiging om, om door te gaan uh, wij kregen een aantal maanden later nog een, uh, nog een andere bevestiging uh, zodat we dus echt wisten dit is de wil van God uh, wij gaan hiermee door en het mooie is dat na die tijd begonnen toch mensen langzamerhand uh, naar de gemeente te komen ja. we zaten op de de gracht.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 uh, ik weet nog goed dat we ook daar weer weg moesten op een gegeven moment. Toen zijn we naar uh, de, de Noorderkerk we, zijn we uitgeweken. Daar was een kerk die, uh, die, is daar, uh, ja, die, die was opgeheven. Ze die hadden, die hadden een gebouw over. Op dat moment dat zouden ze nog wel willen verkopen, maar op dat moment was het nog niet verkocht. Dus daar konden we daar nog een, een tijdje in. Ook daar hebben we twee jaar gezeten. En op, uh, op een gegeven moment werd dat verkocht.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 ja, in de afgelopen jaren, ook in die, uh, in op die plaats, op die locatie, is het gegroeid. Uh, tot we nu eigenlijk uh, ja, zo ver zijn dat we, ja, ik denk met een de man of uh, 55 uh, daar zitten en uit het gebouw uh, groeien. Ja, dus jullie zoeken nu een nieuw gebouw eigenlijk. Wij zijn op zoek naar een ja. andere ruimte. Uh -huh. uh, wat wat groter is, waar dus toch weer meer uh, aanwas uh, kan ontstaan. Ja. Dus zo doen we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 Dus, uh, nee, iemand kan zich aanmelden dus misschien, zich aanmelden, als iemand keyboard speelt. en iemand die, is, uh, die werkelijk uh, uh, wil dienen in een gemeente, in, de uh, in het maken ja. van muziek. Ja. Dus jullie zijn helemaal ontwikkeld uh, tot een uh, grote gemeente uh, ondertussen. Ja. En, en lukt het een beetje met het vinden van een gebouw? Er zijn, uh, we zijn uh, twee, à drie makelaars uh, zijn op zoek. Oh, kijk aan. Ja. Dus we hebben het eigenlijk ook wel een beetje uit handen gegeven. Ik, uh, ik zoek zelf ook. Ja. En, uh, ja, we laten ons leiden daarin door, uh, door Gods geest. Uh, uh, je zit met een hoop uh, uh, punten. Je kan niet overal in elk gebouw uh, kan je zitten. Het kan al niet zijn dat er boven uh, mensen wonen, omdat je gaat muziek maken en dan kunnen mensen daar last van hè, ondervinden. Dus dat wil je niet. Dus in feite wil je uh, niemand uh, overlast aandoen. Dus het moet al een gebouw zijn wat. Uh, ja, wat uh, die na, dat nadeel dus niet heeft. Mm. Um, wat in onze optie uh, aantrekkelijk zou zijn, uh, of zou kunnen zijn, is een multifunctioneel gebouw. Ja. Uh, waar dat je ook op een andere wijze kunt gebruiken. Uh, mogelijk met een, uh, ja, wat, wat, uh, met een catering of uh, een voedselbank, uh, tweedehands kleding te leggen met mensen ook en contact te krijgen op die manier. Ja. En op die manier ook mensen. Uh, ...kunnen vertellen van het evangelie. Van waarom doen wij dit? Ja, dus je zou eigenlijk als gemeente, als kerk zelf... ...ook die dingen willen gaan doen. Als uh, uitdelen voor de voedselbank of ja. een kledingdepot zijn. Ja. Ja, meerdere ja. faciliteiten in één gebouw... ...maar ja. door de gemeenteleden eigenlijk uh, ja. Ja, begeleid. Dat is wel heel mooi natuurlijk. Want in deze ja. tijd uh, zie je dat ook steeds meer. Ik hoorde al, ik las gisteren de krant... Uh, ...dat in Heemstede bijvoorbeeld nu al twee... Uh,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 opgestegen is, en helemaal opgevaren zo zal hij ook weer terugkomen op een wolk en dat zal voor vele luisteraars misschien uh, ja, heel vreemd in de oren klinken maar lees het in, uh, in handelingen 1 en uh, de profetieën die in de Bijbel staan vanuit het Oude Testament en uh, in het Nieuwe Testament daar zijn al uh, nou mogelijk al, al 75% van alle profetieën zijn al uitgekomen neem alleen maar de, een van de grootste profetieën die in de Bijbel staat ...waarin Jezaja een gigantisch visioen krijgt, een gigantische godspraak... ...dat, er, dat de mensenredder, de, de, de redder van de mens, de verlosser, geboren zal worden. En dat kreeg hij 600 jaar voordat Jezus geboren werd uiteindelijk. Dus hij heeft die profetie van God ontvangen...